Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. In Syrië zijn zeker 30 extremisten van de islamitische staat omgekomen bij een aanval door het Syrische leger op een militaire vliegbasis. De gisteren aangevallen basis ligt in Takwa in het noordoosten van Syrië. Het tal in de Syrische burgeroorlog verdubbelde volgens de VN ten opzichte van een jaar geleden. Er zijn nu 190.000 mensen omgekomen. De VN wijst erop dat het moorden en martelen in Syrië gewoon doorgaat terwijl het conflict van de internationale radar is verdwenen. Minister Timmermans vindt dat de terreurorganisatie IS alleen met succes, succes kan worden bestreden als die ook in Syrië wordt aangepakt. Als dat niet gebeurt, verplaatst IS zich van Irak naar Syrië, denkt de minister. Hij vindt ook dat andere Arabische groeperingen zich duidelijk moeten distancieren van het jihadleger. De internationale gemeenschap heeft eerder overwogen om enkele gematigde groepen in Syrië met wapens te steunen, maar vond de risico's te groot. De angst bestond dat de wapens in handen van de IS-strijders zouden vallen. Minister Opstelte vindt de fotomontage die geen stijl heeft gemaakt van burgemeester Van Aertsen walgelijk. De website publiceerde een foto waarbij het hoofd van de Haagse burgemeester op het lichaam van de journalist James Foley is geplakt, vlak voordat de Amerikaan werd onthoofd. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Minister Opstelten noemt het een logische stap. Hij benadrukt dat journalisten weliswaar een bijzondere positie hebben, maar dat je je wel moet afvragen of hier een strafrechtelijke grens is overschreden. Zwemster Sharon van Rauwendaal heeft het Nederlands record op de 1500 meter vrije slag met bijna 9 seconden verbeterd. Op het EK in Berlijn soms ze een tijd van 16 minuten... 16, 26 seconden, 53 honderdste. Het oude Nederlandse record stond ook op naam van Van Rouwendaal. Het weer in het noordwesten bewolkt en enkele buien. Daar wordt het maximaal 16 graden. In het oosten en zuiden droog en zonnig. En daar wordt het een graad of 19. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden een file van 2 kilometer. Verderop tussen Soest en Bunschoten 2 en nog verderop bij Barneveld 8 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech en die blokkeert daar een rijstrook. Verkeer richting Apeldoorn kan beter omrijden via Utrecht over de A28 en de A27. Op de A1 de andere kant op richting Amsterdam tussen de afrit Bunschoten en knoopend Eemnes 7 kilometer. En verderop bij Laren 2 kilometer door een aanrijding. Maar alle rijstroken zijn er zojuist weer vrijgegeven. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij rotterdam Polderplein 3 kilometer. A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. En op de A27 Breda-Gorkum bij de brug bij Gorkum in beide richtingen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. En de acteur. De acteur huilend met het hoofd in de schoot van zijn moeder. Na een werkelijk rampzalig verlopen première. En zijn moeder. Ze troosten me. Ach, lievertje toch. Lieve, kleine... zwakke schat van me. Ja. Dat was... genant. <lacht> maar wat had je dan verwacht, liefje? Hm? Succes? <lacht> oh. <lacht> Jij... Ach, je het was zo pijnlijk. Ja, de mensen ruiken je angst, hè. En daarom haten ze je. <lacht> Blijf maar lekker bij mij. Ik zal voor je zorgen. En je beschermen. Want ik hou van je. Niemand houdt meer van je dan je moeder. <lacht> maar als ik je zo zie vanavond... Op dat podium, zo naakt in je onvermogen, zo bang, zo talentloos. Ja, dan vind ik het ook wel eens moeilijk om van je te houden. Maar maak je maar geen zorgen hoor. Ik zal er altijd voor je zijn. Want ik ken jou. Ik voel jou. En ik ben jou. En jij bent van mij. Laat alles maar los, liefje. Ja, laat het maar los. Laat het maar... Schat je toch, was je zo bang? Geef niks hoor. Ik ken die geur. Ik ken hem zo goed. Het is een beetje alsof ik mezelf ruik. Wil je me aanraken? Of zal ik jou aanraken? Mag wel hoor. Ik ben toch je moeder. De wereld is te hard voor jou. En jij bent te zwak. Dus kom maar naar huis. Kom maar. Kom maar. Kom maar naar mama. zat. Samen met Simon Kirk van uh, Free, hè, daarvoor. Samen ook de grote hit, Alright Now hadden we met Free dan, maar dit was Can't Have Enough of Your Love van Bad Company. Lekker oud en daarvoor Hans Steven met zijn conference over mama. Deze journey, don't stop believing. En als het goed gaat, gaan we hier naar de weekendagenda. Just a small town girl, living in a lonely well. She took the midnight train, go and leave. Just a city. En het is weer weekend bijna, hè? De... Ik hoop dat we het een beetje droog houden, het weekend trouwens. De agenda. Hier is onze razende reporter Joop van der Junior. Hoi, oh, Joopie! Hé, hey, Ruud, de en Mo. En hey, Mo he, he, ook hierbij. He, helemaal gezellig. Ja, ben je nog nat geregend of niet? Ja. Oh. Ja, jammer, hè? Ja, jammer. Ik... Uh... Ik was naar een presentatie van het KLM Open en ik ga de deur uit en het was droog. En ik rijd nog een 200 meter verder en er komt een bak water naar beneden, dat wil je echt niet weten. Heb je last gehad van aquaplaning? Uh, bijna. Oké. Okay. Nou, is dat <laughs> een beetje moeilijk met mijn gedicht en dan op die schroeven natuurlijk, dat begrijp ik. Ja, maar je weet maar nooit, dat kwam zo hard naar beneden storten. Ja. Nou, er kwam echt, er kwam echt een bakje water naar beneden. Hoor. Goedemorgen. Nee, dus, ik maar heb God, drie... zeggen, laten we het niet over mij hebben, laten we het over de, de, de leuke dingen hebben die we toch dit weekend gaan meemaken. Ah. Hoewel de weerberichten niet al te denderend zijn. We beginnen vanmiddag met uh, de opening van de uh, tentoonstelling in het Sanders Museum over de Historic Grand Prix. Een prachtige tentoonstelling met allerlei uh, dingen omgeven. Wordt vanmiddag geopend. Uh, Jan Lammers is erbij en uh, wethouder uh, volgens mij uh, Gerard Kuipers. En die, uh, die gaan het openen. Het is een hele mooie tentoonstelling. Ik heb al een gedeelte ervan gezien. Dat, uh, als je van, van race houdt en je houdt van zonderd, moet je daar gewoon keihard naartoe gaan. Want het is geweldig, geweldig. Echt waar. Uh, morgen. Morgen hebben wij zaterdag. Ja, en... Dan begint al om 7 uur morgenochtend. de Rommelmarkt in uh, Oud-Noord. Uh, zeg maar, uh, Ten En uh, de omgeving. Geen Potrietenstraat uh, en zo. Ja, ik hoop dat het droog blijft. Maar. Ja, meer kan je ook niet doen dan hopen. Maar in ieder geval, 7 uur begint. dat is rond een uur of twee weer afgelopen. Als dat inderdaad afgelopen is, dan kan je. Daarna naar het, de viering van de tweede Lustrum van ZTC. Dus is een sportcombinatie. Die hebben een, een, een zeskamp morgenmiddag vanaf twee uur op sportpark op Sportparadinkensveld... om te vieren dat ze tien jaar bestaan. Heel erg leuk om... Al ga je alleen maar kijken, is geweldig. Uh, daartussendoor begint nog eventjes om uh, zo rond een uur of uh, pff, nou, kwart over tien zo'n beetje... misschien wel half elf, het uh, nooien. Dat is uh, al, uh, al een hele oude traditie. Uh, er uh, zitten nu de laatste paar jaren bij mij aan de zee. Um, de organisatie van het, van het allereerste uur helaas is komen te overlijden. Nu heeft uh, de Sonfurs Chess Society heeft het overgenomen samen met Jopen Schaken uit Haarlem. Het begint om uh, kort over tien. Ja, ik weet wel dat het geen sensationele sport is, maar toch eens een keer leuk om te zien hoe, hoe dit soort mensen dit, dit, dit, dit evenement beleven. Want het is zo serieus, het is ongelooflijk. Er zitten um, een stuk of zes categorieën zitten erin en uh, iedere categorie heeft een eerste prijs. De, de, de erencategorie, zeg maar, die gaat ...voor de titel Stranschaak-kampioen van Zandvoort 2014. Ah, mooi. In het kader van die rommelmarkt is er uh, zondag een, uh, een kinderspeelfeest. Uh, Ook op dezelfde straat, de Ten Tenkaterpansioen en Potgietenstraat. En dat is uh, gratis toegankelijk voor alle kinderen van heel Zandvoort en ver daarbuiten. buiten. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Ga daar kijken. Leuk. Uh, uh, kampioenschap en uh, zo. Dat, dat, dat, dat soort dingen komen er allemaal terecht. En uh, ja, dat is eigenlijk hetgene dat ik wilde melden. Ja, dat is natuurlijk nog voetbal, uh, maar dat uh, is niet zo heel erg interessant. En dan uh, nog eventjes voor volgende week... Volgende week op woensdag, en dan kan ik natuurlijk ook maandag melden, maar ik doe dat liever nu. Er staan er twee wethouders eh, van Zandvoort op de wekelijkse markt, op de Grote Krocht. En daar kan je informatie krijgen over hetgene gaat gebeuren na 1 januari. Want dan gaat de zorgplicht, uh, de BMO gaat naar de gemeente, uh, jeugdzorg gaat naar de gemeente, dat soort zaken. Als je er vragen over hebt, ga daar naartoe, stel ze gewoon, je krijgt antwoord... Helemaal geen probleem. En is het een moeilijke vraag? Nou, dan ben ik zeker dat er nog iets van een nou, schriftelijk antwoord gaat komen. Oké. Okay. Ik vind het heel belangrijk. Ga er naartoe als je met vragen zit over deze bijzonder moeilijke materie. Gaan we doen. We zullen, we zullen het maandag nog even melden, hè? Dat is misschien wel handig. Ja, ja dat, dat zie je zeker. Ruud. natuurlijk. Maar ja, dan kan je de nieuwe vast op voorbereiden. Als, als je. bereid, bent, moet ik zeggen, natuurlijk. Ja. Als je vragen hebt, zet ze op papier dat je ze woensdag niet vergeet. Okay. De wethouders zijn vanaf 12 uur aanwezig. En uh, ja, dat zijn dan uh, Gertje Bluis en uh, Geert Kuipers. Die zijn daar aanwezig. En stel hun vragen. In de, in de ochtend van 10 tot 12 zijn er ambtenaren aanwezig in dezelfde kraan. Ook daar kan je vragen aan stellen. Er zijn vaak. Mensen die de, de die technische achtergrond hebben, om die vragen te kunnen beantwoorden. Oké. Okay. Nou, we gaan het uh, in de gaten houden. En uh, ja. wij gaan uh, ons voorbereiden op het leuke weekend wat ons te wachten staat. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat gaan ja. we zeker. Oké. Okay. En uh, geniet van. Ja, geniet ervan. En uh, drijf niet weg. Nee. <lacht> Dag, Dag Joop. <lacht> Zomer en Altijd weer ZFM. put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down on me?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 Friday after Hollywood and they brought me down to see her and they asked me if I In the middle of the pouring rain. Dat was Mark Cohn. Walking in Memphis. Ja, ja. zo we om half twee... krijgt u van ons wederom het Regio Nieuws. En uh, tot die tijd nog even heerlijke muziek. Uh, van alles wat en wat we nu krijgen... Nou, ik heb geen idee. Ik denk Bob Dylan. Nou, laat dat nou kloppen. I'm gathering around people wherever you're home. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time you is worth saving.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 There's no telling who that it's naming Cause the loser now will be later to win For the times they are a-changing From senators, congressmen, please heed the call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 and Friends van het album en appreciation of J.J. Kale uh, They Call Me The breeze, samen met Tom Petty zong hij dit voor Zandvoort en de regio en hier is weer het regio de update met Maurice Mulder uit de tuin van Bart Schuiver aan het Tecaterpanzoen in Oud Noord zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vier biervaten gestolen het bier was bestemd voor de buurtfeesten die dit weekend daar zijn het zijn van die 30 liter vaatjes. Je kan er niets meer mee, want alles is nu geblokkeerd, zegt Bart Botschuiver van de organisatie Buurtvereniging Soentje. Men is erg gedupeerd en de vraag is nu of iemand iets heeft gezien afgelopen nacht. Tips zijn dan ook meer dan welkom. Je kan Bart bellen via 06 212 -16 265 of via de politie 0900-8844 of meld Misdaam Anoniem. Bijna 11.000 Nederlanders hebben een luxe levensstijl, terwijl ze op papier geen of nauwelijks inkomsten hebben. Dit blijkt uit cijfers die Local Focus via de wet openbaarheid van bestuur heeft opgevraagd bij de Belastingdienst. Deze personen worden, daardoor, worden door de Belastingdienst als zogeheten windhappers aangemerkt. In de omgeving van Haarlem zitten er relatief veel windhappers, jawel schrik niet, hier in Zandvoort. Golfer Robert-Jan Derksen slaat op 11 september voor de 20ste en ook zijn laatste keer af in het KLM Open. Alleen als hij het proftoernooi op de Kennemerbanen in Zandvoort wint, keert hij in 2015 terug. Dat beloofde hij afgelopen vrijdag, oftewel vandaag, bij de presentatie van deelnemersveld. Derksen kondigde begin van dit jaar al aan dat hij zijn laatste seizoen op de Europese Tour speelt. De 40-jarige routinier was in zijn lange carrière nooit erg succesvol op eigen bodem. De twaalfde plaats in 2011 is zijn beste resultaat in het KLM Open. Joost Luiten is de titelverdediger. Hij kan rekenen op concurrentie van veel andere oudwinnaars, onder wie Peter Hansson, David Lin, Ross Fischer, Simon Dyson... en landgenoot Maarten Lafeber. Nou, net als voorgaande zomers geeft Sky Radio midden in de zomer... een exclusief concert in de haven van Zandvoort op zondag... 24 augustus maakt het Volendamse duo Nick en Simon zijn opwachting in het Zandvoortse strandpaviljoen. En Joop had het er net al over. Vanmiddag om 4 uur is de opening van de tentoonstelling van Historic Grand Prix. Een nostalgische tentoonstelling over het circuit in het Zandvoortse museum. Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de eerste straatrace hier in 1939 plaatsvond... staat de expositie hoofdzakelijk in het teken van deze tijdsperiode... Met historisch beeldmateriaal, promotiematerialen en verschillende zeldzame attributen. De opening wordt verricht door niemand minder dan Jan Lammers... en wethouder van toerisme en economische zaken Gerard Kuipers. U bent van harte welkom om samen met ons het glas te heffen op een mooie tentoonstelling... als voorafje van het spectaculaire historische Grand Prix weekend van 29 tot 31 augustus. En kan je er niet bij zijn, helaas hebben uh, we vandaag uit CFM zijnde niemand daar staan. Maar er staat wel iemand... Voor Radio 5 om kwart voor vier onze eigen Dolly. Die uh, gaat een klein verslag doen, dus uh, kan je er niet naartoe. Maar wil je wel weten, luister dan om kwart voor vier. Tot zover het Regio Nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is het meest bewolkt met buien regen. Nou, buien regen, zeg maar stortbuien. Later vandaag is het opklarend. Vrij krachtig tot harde zuidwestenwind met een kracht van 5 tot 7. En de maximum temperatuur in zand maar het is ongeveer 16 graden vandaag. Morgen is het wisselend bewolkt met opklaringen. In de ochtend kans op een bui, matig tot vrij westelijke wind. En het kwik komt dan niet hoger dan 17 graden. En zondag hetzelfde, het kwik komt niet hoger dan 17 graden. En het is wisselend bewolkt en kans op een bui, zwakke tot matige westelijke wind. And to rock, I didn't know. Dat hij niet meer leeft En anders had hij nu een proces aan zijn reet zitten Echt waar Het nummer is echt voor, Het is een nieuwe single van Michael Jackson Maar het is echt van 68 gejat dit Echt eh, onder het mom van Beter goed gepikt dan slecht gecomponeerd Ja dat kan ik Het heet A Place With No Name. Maar hij is uh, puur schatplichtig aan A Horse With No Name. Luistert u maar. Luister maar, dan hoor je het verschil. Of? Nou, niet het verschil. Het is bijna hetzelfde. Alleen, als je meent, is ziet iets anders. Here's America. Horse With No Name. is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Cause there ain't no one more to give you no pain. Ik heb het verschil maar even laten horen. Dus als is eh, dus dat Michael Jackson niet meer leeft, maar anders had hij nu echt een proces wegens plagiaat aan zijn kont hangen. Echt wel. Amerika was dat. Dat en, en, en, en we dat heette Horse with none. Cross My Mind. Twin Forks. Het heet het uh, gezelschap. En het het heet Cross My Mind. Ja, dat is gezellig. En het regent nog steeds, dat is het ergste. Ja, maar het gaat als het goed is ophouden. Oh. Wanneer weet ik niet? Ik ook niet. Misschien volgend jaar of zo. We... Ja, volgend jaar. Januari. Ja, dat sowieso. Ja. Het is zo lekker zo'n mandje hoor. dat vandaag bekijk euh, meneer Adams. Dus euh, je gaat wel op Heaven zingen, maar euh, het is goed lek daarboven. Goed lek. Ze moeten toch eens een goede loodgieter tot zich nemen. 6.99 CCM Of we moeten Nederland overdekken, dat kan natuurlijk ook. Groot zeilspannen. Ja, groot goed dak. Wel op afschot, want anders ja. gaat het lekker. Ja, maar euh, of zo'n dak als bij de Arena is ook leuk. Ja, ja. moet hij wel dicht kunnen. Ja, dat bedoel ik. <lacht> Het is a Grizzly Bear van Angus en Julia Stone. She's got this way of wrapping her little heart. en Julia Stone. Ze hebben op uh, Facebook deze week is het album van de week. Dus, nou ja. Beetle lekker relaxen. Zo uh, gezellig. Een beetje loungy. Ja, een beetje loungy. Hè? Dat, dat kan allemaal zo vlak voor het weekend natuurlijk. Mensen weer een beetje tot rust komen van die zware werkweek en uh, al dat uh, gedoe. Hé hey, uh, Maurice, uh, het zit erop. Ja, ik ga je bedanken Ruud. Ja, ik jou ook. Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk. Ja, ik ook. Moet we het nog eens doen. Ga, gaan we het doen. Gaan we het doen. Goed idee. Ja. En uh, dit weekend natuurlijk veel te doen in antwoord Ja. Dus uh, ik denk dat we elkaar nog wel tegenkomen en anders de luisteraars wel. Ja, nou ik denk de luisteraars. Mij niet, want ik heb, ik heb, wat, ik heb wat anders te doen. En als het weer zo blijft, ga gaan nu het eens over. Nou, je, je of ze bent... moeten de weg iedereen overdekt maken. Dat is het. Nou, de trein is sowieso waterdicht. Ja, dat is wel zo. Hoewel. Maar naar nou de stations nog, Ja. <laughs> Oké, okay, dames en heren, ik wens jullie allemaal een prettig weekend. Ik ben er weer aanstaande maandag en volgende week ook dinsdag, want Shadow is mijn vakantie. Dus volgende week doe ik het vijf dagen per week. En uh, ik wens jullie een fijn weekend. En uh, doe geen dingen die uh, wij ook niet zouden doen. Blijft er weinig over. Ja, sowieso wel. Nou, fijn weekend, hè? Hetzelfde, fijn weekend, iedereen.